Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Toeklas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Shop nu met 20% korting vanaf 25 euro op bijna alles. Toeklas. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur. Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. RTL maakte bekend dat de gegevens van zeker vier ministers op straat liggen door het lek bij Odido. En minister Van Wil denkt dat hij er één van is. Hij is namelijk ook klant van Odido. Hij zegt dat hij de komende tijd extra alert is op criminelen die misbruik van zijn gegevens maken of phishingmails sturen. Meer dan 80 Nederlanders die vastzitten in het Midden-Oosten... worden vanavond opgehaald door de KLM. Ze worden opgepikt in Oman. Het toestel wordt diep in de nacht terugverwacht op Schiphol. De Nederlanders kunnen door de oorlog in Iran al dagen geen kant op... en willen dolgraag weg uit het gebied. In Iran is het gebouw gebombardeerd... waar de opvolger zou worden benoemd van geestelijk leider Gamenei. Er zal een andere locatie moeten worden gezocht... want het gebouw zou verwoest zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. Gamenei werd dit weekend gedood bij een amerikaans israëlische aanval. Goed nieuws voor fans van Tom Jones. Hij komt deze zomer weer naar Nederland. Hij staat begin juli op het podium bij Paleis Soesdijk tijdens Royal Park Live. Twee jaar terug kwam hij ook al eens. In de concertreeks zijn er ook optredens van onder andere James Arthur, Bluff en Suzanne en Freek. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond wordt het snel kouder en vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 5 graden. Lokaal ontstaat mist. Morgen is het regionaal en tijd bewolkt en daarna zonniger. Het wordt 8 tot 17 graden. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 51 vertragingen. 177 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 18 minuten. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Nieuwebrug. Daar een uur vertraging. A27 Utrecht-Vreda. Tussen Lexmond en de Merwedebrug, 25 minuten. A50 Eindhoven-Os tussen Sint-Oederode en Vegel noord Daar sta je 18 minuten te wachten. A50 arnhems Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord. Daar een half uur en de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel. Daar 21 minuten. Dan is er nog een hele reeks aan flitsers ook. En die vind je allemaal in de app van... en dat zijn het, onze vrienden van Flitsmeister. Ja. Flitsmeister, hè? Zit ja, hier. Ja, Zit in ons ja. hart. Ons. Ja. Mensen, bij ons. Mensen, zometeen top 40 hitarchief. Mooi lijstje, 2 maart 1991. Komt eraan. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BusVan.nl. Van ZZP'er tot pakketheld. Ja. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar BusVan.nl.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 is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij rode pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it. Dit, dit is jouw tijd. Van Landschot Camp Private Banking. Ik wil danser worden, later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.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 Dit is Veronica. Luisteraars, goedenavond en welkom. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zes uur tijd voor een oude in Het hitarchie vanavond de lijst van... 2 maart 1991, maar behalve die liedjes is er meer. Ja, we gaan een hele leuke quiz uh, spelen. Ja. Ik heb mezelf samengesteld, het zijn uh, drie fantastische vragen. al zeg ik het zelf. Uh, jij mag er antwoord op geven via de Radio Veronica app... en dan maak je kans op een mooie prijs. De Wout en Frank gouden popquiz bokaal. Maar dan moet je dus wel echt alle drie die vragen goed hebben. <middels> Zit je er bladeren, vriend? Nou, wat leuke leuke vraag, maar dat klopt wel, ja. Alright, 2 maart 1991, we gaan beginnen. Radio Veronica. Het archief nummer 38.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 Ice, baby. ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. ice, ice baby. The... Now that the party is jumping, jumping, with the bass kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, being quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a high hat. With a souped-up tempo, I'm on a roll. It's time to go solo. Rolling, Rolling. in. my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl girlie's on standby, waiting just to say hi. Did, Did you stop? stop? No, I just drove. by, kept on pursuing to the next stop. I a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo. So I continue to A1A. Keep Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving like bikinis. Jealous. Jealous. Cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with a nine. Ready.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 Hook while Disha revolves it. Ice, ice, Ice, ice, Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. Die vanille ijs is natuurlijk in deze periode over de hele wereld een gigantisch hit. Ja. Helemaal binnengelopen, heeft hij er allemaal doorheen geramd. En uh, uiteindelijk staat hij weer helemaal aan de grond. En inmiddels is hij weer helemaal volgens mij boven de grond. Uh, en verder boven. Want is hij begonnen met het uh, presenteren en het uh, verbouwen van de oude programma van oude huizen. Oh ja. Die dan helemaal nieuw werden gemaakt. En nu gaat het weer helemaal goed met hem. Maar dus had, hij, wel... had hij drugsproblemen? Of waar heeft oh, ja, uh, yeah. hij dan uitgegeven? Aan het troep. Laten we zeggen dat hij ook weer, Waar die documentaire over is. Uh, Ferry was een watje. <lacht> gelegen bij uh, van, net, wow, wow. En van dit IJs <lacht> en Ice en ice, ice Baby staat er op 40 van uh, 2 maart 1991. Op nummer 36 en daarvoor eigenlijk een kerstliedje. All together de naal van de Farm op nummer 38. Maar dan, mensen! Yeah! Even los van leuke liedjes uit deze top 40 hebben ook een quiz. Maar niet zomaar een quiz, natuurlijk. De Wouter quiz. Ook. Oh, wat een feest! Van de leuke liedjes uit deze mooie top 40, stellen we ook drie vragen. Um, en zit je nu midden in de pop quiz. Leuk als je meedoet. Dit is vraag nummer 1. En die gaat over Hanny. Hanni staat in deze top 40 met het nummer. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. En die is fantastisch. Savonds zucht ik vaak om jou te huilen. Al die uren dat ik op je wacht. Maar wat is de vraag nou? Nee, Ik heb het begin Dat komt zo wel, kom zo. Ik ga beginnen. Nee, gewoon eerder dat het tijd is. Maar die bloemen hadden water nodig. Net als niet tussen jou en mij. Ik ben geen kaars die je op kunt brengen. Het gaat nog even duren, stel de vraag. Ik ben geen nummer Daar komt-ie! Maar vanavond, heb ik hoofdpijn. Heb ik hoofdpijn. Zal ik de vraag stellen, Wout? Want we lopen een beetje uit. De uh, vraag gaat dus over Hanny. Met welke hit stond Hanny nog meer in de top 40? A. Peter, ik vertrouw je voor geen meter. B. Frank, hou eens op met dat gezichtje gejank. Of C. Jeroen, wil je dat niet meer doen? Dus met welke andere hit stond Hanny nog meer in de top 40? A. Peter, ik vertrouw je voor geen meter. B. Frank, hou eens op met dat gejank. Of C. Jeroen, wil je dat niet meer doen? Stuur het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app... en maak kans op die glinsterende Wout en Frank... Gouden Nummer 29, daar vinden we deze plaats. Dit is Robert Palmer. Achief, nummer 27. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig.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 Dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks. Dus we komen... Zaterdag, de topveren van 2 maart, 1991. En daarvoor Robert Palmer. Mercy, mercy me, I want you. Dat was nummer 29. En die Stef Bos, even kijken, nummer 28. Dan krijgen wij nu vraag nummer 2. Nou, dat is een moeilijke. Dus uh, ik wil heel graag eventjes uh, gewoon echt alle aandacht. Ik twijfel ook of je de muziek niet heel even weg moet halen... om ervoor te zorgen dat het echt even gewoon goed duidelijk is voor mensen. Want op nummer 19 in deze lijst staat het nummer Goede Tijden, Slechte Tijden... van Lisa Borre en uh, Lois de Vries. Dit nummer was de titelsong van een Nederlandse soap. Maar welke soap was dat? A. Onderweg naar morgen, B. Goede Tijden, Slechte Tijden of C. Toen was geluk heel gewoon. Nou, op zich best nog een instinker. want dat waren inderdaad allemaal... Uh... Nou, laat ik het trouwens ook helemaal niks zeggen. Dus laat ik de vraag nog een keer stellen. Op nummer 19 in de lijst staat het nummer Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja. Van welke Nederlandse soap was het de titelsong? A. Onderweg naar morgen. B. Goede Tijden, Slechte Tijden. Of C. Toen was geluk heel gewoon? Ja, nee, nee Gertie heeft de vraag gemaakt. En dan weet ik altijd dat de derde vraag is dan waarschijnlijk een hele moeilijke. Maar dan wilde hij ergens. Ja, precies. Ja, een... Dus hij wilde een beetje middelen. Een zogenaamde sandwich. De manier, sandwiches inderdaad. Ja. Oké, okay, nou goed. Geef het antwoord maar door. Dat kan via de app van Radio Veronica. Veronica. Ondertussen draaien wij nummer 8. Dit archief. And I make you with a lot of emotion With total dedication and a lot of devotion And a lot of devotion I wanna give devotion Well let's start here at the beginning on my lyrics To be so bad to rhyme is not a miracle, To rock to roll for soul just what I aim for Wait till I hit the goal And that's the top score Some tits along Others with the ease To write my rhyme in line And there's the cool rings Keeping on it, on it on it on it on To get the justice And the job's really done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 Het is een heldere nacht, dus vannacht wordt het snel kouder. Temperatuur vannacht tussen de 0 en 5 graden. Morgen een bewolkte dag. Dat is vooral regionaal. Uiteindelijk wordt het overal zonnig. Temperatuur 8 tot 17 graden. En ondertussen is het bijna twee minuten over half 7. Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders in Israël die bang zijn voor de oorlog in het Midden-Oosten kunnen het land verlaten. Morgen gaan er in Jeruzalem en Tel Aviv bussen die richting Egypte rijden. De Duitse bondskanselier Merz is bij president Trump in het Witte Huis. Hij is de eerste Europese leider die daar op bezoek is sinds Amerika-Iran aanviel. Ze gaan het ook over die oorlog hebben. Twee mannen uit Den Haag zijn opgepakt voor geweld tegen agenten tijdens Oud Nieuw in de wijk Leijenburg. Agenten werden daar bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen. Meerdere politiemensen raakten gewond en deden aangifte. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister... met nog 10 vertragingen. Totale lengte van een 37 kilometer. Ik uh, pak er nog even drie bij. Drie met uh, de langste vertragingen. A1, Hengelo, Brut. tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Sta je 6 minuten te wachten. A12, Lunette, Den Haag. Tussen Oude Rijn en Woerden. Heel lang... Puur vertraging daar en A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Avelingen. Daar 12 minuten. compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister. Dit is het Top 40 Hitarchief. Zometeen vraag 3. Maar vooral heel veel muziek uit de lijst van 2 maart 1991. Vanaf 6 uur. Waalt en Frank met het Top 40 Hitarchief. Bij Radio Veronica. Nummer 13. A try Quest, quest, quest. quest. Yes you can. You can. Can I kick it? Yes well, can. I'm gone. Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force why? 'Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do. This come and spread your arms if you really need a hug afrocentric living gives a big shrug our life filled with that's what i love a lower so it's what we're above if you diss us we won't even think of we'll nip up a dog and give a big shove this rhythm really fits like a snug glove like a box of positives it's a plus love as the trial flies high like a dove <laughs> A Tribe Called Quest. Can I kick it? can. I kick it? Yes, you can. can I kick it? Yes, you can. can I kick it? Yes, you can. Well, I'm gone. Gone, Can I kick it? To my tribe that flows in layers. Right now, Fife is a point sayer. At times, I'm a studio conveyor. Mr. Dinkins, would you please be my mayor? us a really big favor, boy this track really has a lot of flavor, when it comes to rhythms quest you your savior, follow us for the funky behavior, make a note on the rhythm we gave ya. feel free, drop your pants, jack your hair, do you like the Eat, Uit de tolveren van 2 maart 1991... Goddier Tribe cold Quest en Can I Kick It? Yes, you can. Dat was nummer 13 en In window. Helemaal van Queen op nummer 7. Nou, daar gaan we best hard door die lijst heen. Um, eens even kijken. Laten wij um, vraag nummer 3 van de Quiz doen, Frank. Dat vind ik een hele goede suggestie, Wout. Ja, want inderdaad, we hebben nog één vraag. Uh, en dat is uh, inderdaad uh, vraag drie. En dit is wel een pittige. Dit is een, Gert, dit is een moeilijke vraag. Ja, dit is uh, ja, een moeilijk. lastige ja, vraag. Zeker. Misschien, Misschien gaat het over beetje... Mary J. Blige. Uh, nee, nee, nee, nee. Gert, uh, nee. Wat vind je ook alweer mag... van Mary J. Blige, uh, Gert? Ik, ik vind het echt verschrikkelijk. Nee, nee, nee maar dat nee. komt door dat Mary J. Blige ook Nee, YouTube, nee, nee. Je... Maar heel even wachten. Je vindt het niet verschrikkelijk. Je vindt het, oh, moet ik het herhalen, ik heb er echt een tyke zeker Ja, dat was Muziek van Mary J. Blige. Nee, nee, alleen dat hitje met YouTube. Toch? Voor de rest mag ze toch Dat is toch prima? Jij hebt gewoon een probleem met vrouwen, Gert. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Heel makkelijk. wat de verkeerde kant op. Um, vraag 3 in de Popquiz. Op nummer 6 in deze lijst staat Chris Isaac met de Wicked Game. Vier jaar later, in 1995, mocht Chris Isaac een prijs uitreiken bij de MTV Awards. Daarbij ging hij een beetje zijn boekje te buiten. Maar de grote vraag is. Wat deed hij tijdens die MTV Awards? Ik zou het echt niet weten. A. Hij schold een producer uit die hem de verkeerde envelop had gegeven. B. Hij begon uit het niets de Hokey Pokey te zingen. Ja, dat is, dat is wel een gek moment was dat. Of C, hij zoende Cameron Diaz... terwijl zij daar zichtbaar helemaal geen zin in had. Oh, ja wel. Dus wat deed Chris Isaac tijdens de MTV Awards in 1995? A, hij schot een producer uit. B, hij begon de hokey pokey te zingen. Of C, hij zoende Cameron Diaz. Ja. Toevallig, die beeld... Ja, goed, ik ga het, anders verklap ik het, sorry. Als je het antwoord weet, mag je doorgeven via de app van Radio Veronica. Je had het over Wicked Game, Chris Isaac. Uh, nou, toevallig. Inderdaad, is staat op nummer 6. Laten we hem tot Af en toe, heel ah, voor de titel Sorry. Chris Isaac en de Wicked Games op nummer 6 van de top 40 van 2 maart 1991. Gert, waarom ben je zo bij de hand? Een... <laughs> zelfs een beetje grof. Nee, helemaal niet. Jawel. Ik herken me niet in dit geschetste beeld. Nee. nee. Ik ook niet, hoor. Ik heb ja, geen nee. idee waar die nou vlees. Slecht. Maar hè? hebben we nou. What? Wout en Frank. Popcoeien. Oh ja, hebben we wel iemand voor de quiz, Gert? Jazeker. Corrie ja? uit Winterreed. Nee, maar echt waar hebben we? Corrie? Ja. Corrie, goeie, goedenavond. Heel leuk zeg. goede goedenavond, heren. Ah, dat vind ik wel. Hoe is dit Windelrey eigenlijk, Cory? Ja, goed. Ja. Lekker zon is. Ja, maar nog nou, het, steeds, is, joh. het is nu donker, denk ik. Of heb je de zonnebank aan Ja, aanstaan? nou het begint het niet te schemeren. Maar het ah. was heerlijk vandaag. En heel even, wij liepen gisteravond iets aan zeven naar buiten. Ja, tuurlijk was het donker. Maar je, het is nog niet helemaal donker. Je ziet wel, het gaat de goede kant op qua licht, zeg maar. Jazeker. Het was gewoon warm ook, hè, Corrie? Ja, laat komen die zomer. Echt waar. En je hebt je al gegeten eigenlijk, uh, Corrie? Wij hebben al gegeten. Ach, lekker. Wat, uh, wat had je erop? Lekkere uh, boerenkoolstamp. Met een worstje erbij ook. Jazeker. Ach, wat fijn, hè? Um, Corrie, we moeten door, want ik zie het hoofd van Wout. En dat betekent dat we een beetje tempo moeten maken... als we die nummer 1 nog willen draaien. Um, de drie vragen. Vraag 1. Hanni staat in deze top 40 met het nummer... Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Die ken je, hè? Jazeker. Maar vanavond. nee niks Ja, die is lekker. He. Maar met welke hit stond Hannie nog meer in de top 40? A. Met Peter, ik vertrouw je voor geen meter. B. Geert, ik ben wat je hart Geert. Of C... Jeroen, wil je dat niet meer doen? Dat was antwoord A. Antwoord A. Aardse, uh, hartstikke goed, uh, Corrie. Vraag 2. Van welke Nederlandse soap was... Goede Tijden, Slechte Tijden de titelsong? A. Onderweg naar morgen. B. Goede Tijden, Slechte Tijden. Of C. Toen was geluk nog heel, heel gewoon. Antwoord nee. Antwoord B. Dit was even een bonusvraagje. Ja, okay. Maar die derde was moeilijk. Ja, die was moeilijk, maar nou ja, we gaan horen of jij hem goed had. Op uh, plek 6 staat Chris Isaac met Wicked Game. Vier jaar later in 1995 mocht Chris Isaac een prijs uitreiken... bij de MTV Awards. Daarbij ging hij een beetje zo'n boekje te buiten. Wat deed hij daar? A. Hij schold een producer uit die hem de verkeerde envelop had gegeven. B. Hij begon uit het niets de Hokey Pokey te zingen. Die Chris Isaac toch. Of C. Hij zoende Cameron Diaz... Terwijl ze er eigenlijk oh, oh, oh. helemaal geen zin in had. Oh, antwoord C. Antwoord C is helemaal goed! Yeah. Ja, zij draait ook echt een hoofdweg van: doe het dan die tour. Ja. En dan ging het, dat was heel ongemakkelijk. Oh, echt niet hoor. Uh, Corrie, het heeft jou wel een fantastische prijs opgeleverd. En jij wint namelijk de Wouter en Frank Gouden Popquiz Boka. Applaus! Ja! Yeah. Yeah. En dan natuurlijk de vraag: waar komt die te staan, Corrie? Je krijgt een heel mooi plekje. Ah, dat vind ik mooi. Corrie, um, dankjewel voor het meedoen en een mooie avond. En tot de volgende ronde. Graag gedaan, hetzelfde en succes met de uitzending nog. Dankjewel, sympathiek. Top 40 van 2 maart 1991, één plaats ontbreekt nog, dat is die staat op. Nummer 1: ah. Dit was de nummer 1, de nummer 1, de populairste. En um, volgens mij een van de grootste hits van Siel. Crazy. Hebben morgenavond. Stop je in je mond? Dat kan, Ach, fijn. Even kijken, de top 40 van morgenavond is de top 40 van 26 mei 1979. Nou, de lijst van vanavond is klaar. 2 maart 1991. Seal and Crazy staat helemaal bovenaan. De nummer 1. Maar dan, lieve mensen, zometeen. En dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Want ik heb hier erg naar uitgekeken. Ja, nou, zeker. Dit is een uh, heel bijzonder moment. Kijk, elk bedrijf heeft wel een designated survivor. Ja. Dat is uh, iemand die in principe gewoon opgesloten wordt. tot het moment dat, uh, ja, dat echt iedereen omvalt. Ja. Hij heeft en... zes, zes weken vastgezeten. Maar je bent daar helemaal bij nu. Ja, maar, ik, maar ik, ik mag ook nooit bij vergaderingen zijn. Nee, nee, nee, nee. nee, Dat is wel lekker hier, hè? Daar heb je een hoop vrije tijd. Ja, zeker. Hij moet zo veel mogelijk uit de buurt blijven, bij andere mensen, want anders wordt hij namelijk ook ziek. Nee, ongelooflijk leuk. En dames en heren, zometeen op deze radiozender. Groot applaus voor. Ja, is Een hele mooie dinsdagavond van Daro. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-line. Get ready for greatness. Dit is Radio Veronica. Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica. 18, plus speel bewust. Is ja. Echt serieus? Zo zo zo zo. Oh, wat een geld. Even je oh, tot verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Nu in drie nieuwe smaakom's.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 Nu verkrijgbaar vanaf 23.750 euro. Check het op toyota.nl De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup. Ga naar de koffiejongens.nl Hey! De koffiejongens! Kies voor een stijlvolle basis bij Carwai. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Carwai. Maak het mooier. Hey, de Koffie, jongen. jongens. Beste product van het jaar. En dat proef je. Nu bij splint de nieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot 200 euro opslagvoordeel en tot 100 euro Samsung te goed. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? check. Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimmen.